6 uur. Dit is Radio 1 Het Bert van Sloten. Goedenavond, zometeen in het NOS Radio 1-journaal. Obama gaat naar Berlijn en de organisatie van de zoektocht naar de twee jongetjes. Maar eerst het NOS-journaal met Ewout Jong. De twee vermiste jongens Ruben en Julian uit Zeist zijn nog altijd spoorloos. Burgers en politie hebben in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug gezocht... naar de jongens van 9 en 7 jaar... Even leek het erop dat er een spoor was toen iemand bij de politie meldde... dat ergens in het bos bij Doorn grond was omgewoeld. Maar dat bleek loos alarm. Burgemeester Jansen van Zeijst heeft nauw contact met de moeder van de vermiste jongens. Volgens hem is zo'n moment van onduidelijkheid en verwarring typerend voor de situatie. Wat je gewoon ziet, dat de onzekerheid heel groot is. Dat de zorgen groot zijn... Dat je je geen voorstelling kan maken met welk verdriet hier uh, mensen geraakt zijn. Zo groot is het. Dan is elk sprankje, hoop en elk handvat naar meer kennis, naar meer weten. Dat wordt aangegrepen. Intussen zijn op één na alle zoektochten gestaakt. Alleen bij Amerongen zoeken vrijwilligers nu nog naar sporen van de vermiste broertjes.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 Vanmorgen werd bekend dat in New York zeven mensen zijn aangeklaagd voor dezelfde bankroof, waarbij in enkele uren wereldwijd 35 miljoen euro werd gepint. Op een oldtimer-evenement op een camping in Wiekel in Friesland zijn vier mensen gewond geraakt toen iemand met een auto een feestent binnenreed. De organisatie over het ongeluk op het terrein. Bij het begin staat een hele grote feestent en er is een auto waarvan, dat is het verhaal wat ik heb gehoord, het gas is blijven hangen.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 Staatsloterij heeft opvallend veel loter verkocht voor de trekking van vanavond. Dat komt omdat in de jackpot meer geld zit dan ooit, 38,4 miljoen euro netto. Bijzonder is ook dat de jackpot gegarandeerd valt. Voor de trekking zijn 3,7 miljoen staatsloter verkocht en de verkoop ging vanochtend extra hard, zegt een woordvoerder. Tussen 11 en 12 en tussen 12 en 1, zeg maar de laatste twee uren, hebben we per uur 120.000 lotnummers verkocht.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 Dennis, mooi, het is het hemelvaartweekend. Maar jij speurt naar files en je hebt er een paar gevonden. Eentje, eentje heb ik er gevonden. De A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Daar staat die ene file tussen Breukelen en Maarsen. Drie kilometer, want er is een ongeluk gebeurd. En daarom is de rechter reist ook dicht. Nog 80 seconden en dan gaan we praten met Mark Satijn. Hij is de organisator van de zoektocht waar Ewa het net ook al over had. Jullie zeggen, samen kom je tot een beter advies? Ja, daar zijn we van overtuigd. Leg eens uit.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 Op Curaçao begint straks een stille tocht. En een Amerikaanse president die niet in Berlijn is geweest, ja, dat kan eigenlijk niet. Vandaag, in de wereld van is de post. Ik ben een Berlijner. Kennedy zei het, en Obama gaat nu ook. Burgers op de Utrechtse Heuvelrug hebben vanmiddag opnieuw een zoektocht uitgevoerd naar de vermiste jongens uit Zeist. Een van de initiatiefnemers is Mark Satijn. Hij is nu in de lijn. Goedenavond, meneer Satijn. Goedenavond. U heeft verschillende groepen gevormd vandaag, die op uh, verschillende plekken ook uh, hebben gezocht. En misschien wel de treurige conclusie moet zijn dat er niks is gevonden. Nee, dat klopt. Er is uiteindelijk nog wel enigszins op, een, op één totale plek onderzoek gedaan door de politie. Ja. Uh, maar helaas heeft dat niks geregistreerd. Nee, dat is die plek waar de aarde een beetje omgevoeld was. Dat klopt. Dat was uh, door, uh, door een paar voorbijgangers. En dat is direct geweld aan de politie. En dat heeft uh, na onderzoek van de politie niks opgeleverd. Nee, want wat was daar uh, voor de helderheid wel aan de hand? Gewoon honden die hebben gespeeld? Uh, ja, we, we, ook dat is geconfundeerd of... door de politie. Het kan alles zijn geweest. Het kan ook zijn geweest dat iemand daar een boompje uitgehaald heeft. In ieder geval al geconcludeerd dat het niks met deze zaak te maken heeft. Nee. Dan is er nog een groep in Amerongen. Uh, die zoekt nog steeds door, begrijp ik. Waarom zoeken die nog steeds door? Nou, de groep in Amerongen heeft een iets wat groter uh, trein uh, voor, voor de kaart gekregen. Uh, dat betekent dat die ook onder andere zowel in de bos als in de uitwaarden aan het zoeken zijn. Ja, die gaan ons vanmiddag nog even door. Die zijn nog niet klaar. In uh, Doren en in Renen hebben we ondertussen wel alle gebieden uit kunnen kammen. Uh, voor zover dat in ieder geval op de kaart was gearriseerd wat we zouden gaan doen. Ja. Nou ja, Ken ik een beetje dat gebied in Doorn? Het is een grote, uh, bosachtige uh, omgeving. Zijn er nu nog gebieden waar u nog wilt gaan zoeken? Uh, ja, daar zijn we nu mee bezig. We gaan het nu even afkaarten nog. Uh, dat gaat nu in de komende evaluatieavond uh, nog gebeuren. En wellicht dat daar morgen nog uh, een zoektocht aan, uh, aan vervolging gaat krijgen. Alleen dat moeten we nu nog gaan evalueren. En met wie evalueert u dat? Met de groep zelf of zit daar de politie ook bij? In het beginsel gaan we dat doen met de groep zelf. En zeker in overleg met de politie gaat het uiteindelijk een doorslaggeving krijgen. Of dat gaan we nog niet. Ja. En, en morgen met dezelfde groep vrijwilligers? Of zijn er nog veel meer mensen die zich ondertussen hebben aangemeld? Er komen heel veel aanmeldingen mee. Daarbij komt spelen dat we aanstaande, of niet vanmorgen, dat het weekend is, veel mensen mee willen helpen. Uh, veel mensen gewoon hun steun willen betuigen. Dus we verwachten dat als we morgen een zoektocht ingestart, en dat heeft ook de politie voorzien, dat er heel veel meer mensen gaan komen. En ook heeft de politie gezegd dat zij uh, meer ondersteuning gaan bieden... aan ons als burgerinitiatief uh, om het uh, te ondersteunen. Ja, maar in welke vorm gaat de politie ondersteuning dan uh, bieden aan u? Dan zullen zij ook uh, een hand helpen aan het, uh, aan het zoeken. Zij helpen dan mee. De, uh, dat wordt eigenlijk, laat maar zeggen, de operatie wordt dan geleid door de politie? Een bepaalde organisatie meer wordt geleid door de politie. Ja, ze zijn er veel meer bij, uh, bij betrokken. Komt dat omdat de politie ook tot het inzicht is gekomen... dat dat wel heel goed is, uw, uh, uw zoektocht? Uh, de politie is sowieso... Ik heb ook daar een commentaar van meneer Jens op, uh, op de radio nog genomen. Yeah. Uh, zijn opmerking die hij heeft gemaakt is dus geheel terecht. Hij waarschuwt ook voor mensen die uh, ook een burgerinitiatief willen gaan uitvoeren. Doe dat vooral uh, niet zonder politiebegeleiding Laat het weten. Uh, laat mensen weten dat je van plan bent. Want dan zijn ze vooral op de hoogte waar, waar je heen gaat, waar het wordt gezocht. Precies, en dan kunnen ze ook nog wat handige tips meegeven... van waar je op moet letten... en wat je op het moment dat je iets aantreft vooral niet moet doen. Meneer Satijn, dank ik uh, dank u wel voor, uh, voor uw commentaar. Graag. Wie weet, tot morgen. Ruim vijf jaar is hij nu al president van de Verenigde Staten. Nu uit het buitenland dus. Maar al die tijd was hij nog nooit in Berlijn geweest. Maar nu is het eindelijk dan zover. In juni bezoeken Barack Obama en zijn vrouw Michel de Duitse hoofdstad. Correspondent Wouter Meijer aan de lijn. Wouter, uh, dat is bovendien een historisch moment. Ja, hij komt op 18 juni. En dat is een week voordat Berlijn denkt dat John F. Kennedy... in 1963, precies 50 jaar geleden... dan de historische woorden sprak bin Ein Berliner. Om de, volking, de bevolking van West-Berlijn een hart onder de riem te steken. Je liet het net uh, al eventjes horen, ja. de quote. Uh, de, net twee jaar, was, twee jaar daarvoor was de muur gebouwd. De schrik zat er toen goed in. En sindsdien hebben Amerikaanse presidenten ook vaak Berlijn bezocht. Soms historische woorden gesproken. Uh, Ronald Reagan nog in 1987 met zijn oproep aan Gorbachev... om de muur af te breken. Is dus de Precies. Dus de vraag was heel lang, wanneer komt Obama? Ah, en nu weten we het, uh, nog maar veertig nachtjes slapen. Ja, dan is hij de... Is er enig enthousiasme in uh, Berlijn? Ja, ja, hoewel ze hem wel al eerder hadden verwacht. Dus het komt een beetje laat. Hij is nu al in zijn tweede termijn. Hè, zo ruim vier jaar president. En zo lang heeft hij het nog nooit geduurd mijn een Amerikaanse president. Eh, Obama zelf was hier wel tijdens zijn campagne, vijf jaar geleden. Hij wilde toen een grote toespraak houden over zijn buitenlands beleid. En bondskanselier Merkel wilde niet dat dat voor de Brandenburger Tor zou gebeuren. Ze zei dat is dus alleen voor staatshoofden of voor het nationaal elftal. Eh, Obama stond toen voor de Siegesorde. Prachtige beelden leefden dat ja. op voor zijn campagne natuurlijk. Mooi avondlicht. 200.000 mensen op straat. Maar sindsdien is hij wel een paar keer in andere Duitse plaatsen geweest, maar niet meer in Berlijn. Dus de Berlijners voelden zich ook een beetje misbruikt. Hè. Wel campagne voeren, maar dan niet terugkomen als je gekozen bent. Ja, maar goed, hij komt dus nu op een heel mooi uh, moment. Wat, wat, wat komt hij eigenlijk verder, uh, verder doen? Heb je enig idee van ook waar het over gaat? Of is het een grote reis van hem? Het is geen hele grote reis, het komt eigenlijk een beetje handig uit. Hij wilde wel graag een keertje naar Berlijn, eh, maar hij is dat weekend daarvoor is hij al in eh, Noord-Ierland. Daar is de top van de G8, dus dan heeft hij maar één keer een jetlag om naar Europa te gaan. Eh, het programma is wel nog niet bekend dat hij in Berlijn gaat doen, maar een paar dingen kun je bedenken. De terugtocht uit Afghanistan moet worden besproken. Eh, de financiële crisis, waar ze, eh, Merkel en Obama vaak hele verschillende ideeën over hebben. En de grote vraag hier in Berlijn is natuurlijk nog steeds of hij dan een grote toespraak gaat houden. Met weer zo'n mooie one-liner, één zin van hem die de geschiedenis in gaat. En dit keer mag hij, als hij dat wil, wel voor de Brandenburg Tour gaan staan. Dus we zijn heel benieuwd. Ja, nou goed. Nog hoeveel nachtjes slapen, zijn je? 40? Nog 40 nachtjes. 40 nachtjes. We tellen met je af. Dankjewel, Wouter. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Inwoners van het Belgische Wetteren worden op dit moment bijgepraat... door de plaatselijke autoriteiten. Het gaat over dat treinongeluk van vorige week. Daarbij kwam giftig gas vrij, waardoor veel mensen werden geëvacueerd. Marcel Bril is bij Standaard Wetteren. Dat is de voetbalclub waar de bijeenkomst uh, wordt gehouden. Marcel, om zes uur precies zou het beginnen. Is het ook om zes uur begonnen? Nee, nee hoor. Nee. Een Belgisch um, uh, kwartier. Er zit nog. Ja, zo is het. Ja, de deur die is nog open. Wij mogen niet naar binnen naar die bijeenkomst. Maar toch kan ik de zaal inkijken. Daar zie ik een heleboel mensen. zitten nog een aantal mensen staan. Je mag alleen naar binnen als je kunt vertellen waar je woont. Uh, en als je in een van die straten woont... dan uh, kun je uh, naar binnen en een plaatsje zoeken. En dan wachten totdat de autoriteiten... de gouverneur en de burgemeester en een politievertegenwoordiger... gaan beginnen. Nou, zojuist toen kwamen natuurlijk al die mensen die nu zitten kwamen ze aan. En ik vroeg aan twee van hen wat zij nou op deze, avond, op deze informatieavond nou precies willen weten. Hoe dat komt dat de communicatie zo slecht is verlopen. Ja, Vindt u dat? Ja, heel slecht. Ja, ja, dat wel. Ja, dat wel, heel ja. Slecht. Dat hoor je ook vaak zeggen. Het was wel heel moeilijk voor de autoriteiten. Helemaal nieuw. Maar u vindt dat het niet goed is gegaan? Ja. Uh, nee, nee, heel, helemaal niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, ja, ik heb bijvoorbeeld ja. een, uh, een rode hond en ik heb van de eerste dag gebeld naar het crisiscentrum om te melden dat ik een rode hond heb. En ik ben dus op al die dagen, op zes dagen, niet terug opgebeld om naar mijn hond te kunnen gaan kijken. Dus uw hond heeft zes dagen in uw huis gezeten? Hij kon wel buiten, maar wel zonder eten. Wij zijn, wij zijn buren. Mijn buurvrouw is binnengemogen. Mijn andere buurvrouw is ook binnengemogen. Ik ben daar verschillende keren komen kijken. Ik ben nooit binnengemogen. Ik mocht zelfs mijn auto niet meenemen, die op 20 meter van de politieagenten dus, uh, En uh, Dat is zo moeilijk als je dan hoort van, van andere mensen: zij mogen wel, jij mogen niet. Je wil ook naar huis voor je beest, en, en dat lukt niet. Het was moeilijk. Het was, ik vind dat het heel moeilijk was. En dat gaat u ook tegen die mensen zeggen hier binnen? Ja. ja. We hebben de gelegenheid om vragen te stellen. Nee? Dat hebben ze gezegd op de hè? Ja. ja. En als ik bijvoorbeeld dan de volgende dag terugbelde belde naar uh, het crisiscentrum... weer voor de hond, dan vroegen ze... Uh, mevrouw, heeft u dat al doorgegeven? Dan zei ze ja. Ah, oké okay, mevrouw, dan is het geregistreerd. Ze wilde zelfs mijn gsm-nummer noteren. Ik H heb haar wel eten gegeven, nee. Toch fijn dat u zulke buren heeft, ja. hè? He? Dat wel, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is echt, we wisten dat al, maar dat is nu nog een keer extra gebleken... dat we hele goede buren hebben. Dus hoe pijnlijk en hoe ingewikkeld en hoe vervelend het ook allemaal is... dat is een positief puntje. Ja, zeker, zeker, heel positief, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja wel. Ja, wel. Ja. De buren en daar allemaal voor elkaar... Ja, ja. allemaal. Allemaal, allemaal, echt waar. Allemaal. allemaal, ja. Allemaal. ja. Nou, dat is toch fijn dat de buren elkaar erg hebben geholpen. De deur is hier inmiddels dicht bij dat voetbalstadion. De bijeenkomst zal wel gaan beginnen. En wat ik ook al gemerkt heb, is dat de autoriteiten besloten hebben... om de hotelkosten en allerlei andere kosten, bijvoorbeeld de restaurantkosten, te vergoeden... als mensen niet naar huis mochten de afgelopen dagen. Dus dat zullen de mensen hier straks te horen krijgen. En dat vinden ze vast fijn. Dankjewel, Marcel. Marcel Bril was dat vanuit Wetteren. Dennis, mooi. Ik zou zo graag willen zeggen: de avondspits loopt af. Maar ja, met een paar files uh, slaat het eigenlijk niet op. <laughs> nee, precies. Nou goed, uh, het loopt wel af hoor. Want uh, die ene file die er staat, die wordt korter. De A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht heb ik het dan on over. Tussen Breukelen en Maarsen staat twee kilometer. En er is nog één rijstrook dicht. Straks aandacht voor de stille tocht op Curaçao. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews tot half 7 met het NOS Radio 1 Journaal. When you first left me, I Vrolijk van Smile Lily Allen, jonge zangeres uit Londen. Debuutalbum heette Alright Still, uit 2006 alweer. Over een paar uur wordt er op Curaçao een stille tocht gehouden voor de vermoorde politicus Helman Wiels. Tocht begint bij de kathedraal in Willemstad en eindigt bij de plek waar Wiels is vermoord. Dick draaien, Dick. Wat, uh, hoor ik uh, klokken klok op de achtergrond of is het. Dat zijn mijn andere telefoons die afgaan. Oh, dat zijn andere telefoons die Ja, <laughs> ja wat ik, ik vroeg me af hoe de stemming op het moment is op het eiland. Nou ja, hoewel de partij van Helmut Wiels en, en zijn sympathisanten onder de bevolking nog volop bezig zijn met die rouwverwerking, is het uh, toch maar de vraag of deze stille tocht ook daadwerkelijk stil blijft. Naarmate de tijd verstrijkt en concreet resultaat uh, ja, uitblijft van het justitieel onderzoek... wordt die kans gewoon groter. Dat zeggen mensen ook binnen de partij. Uh, de broer van Wils heeft dat onder andere gezegd, dat die onrust uh, ja, er wel degelijk is... en dat ze toch problemen hebben of, of die niet weten of ze dat echt kunnen beteugelen. Maar ik moet wel zeggen, in het algemeen wordt toch niet verwacht... Uh, dat er echte problemen komen in de tocht vanavond. Mm -hmm. uh, een van de problemen was dat uh, er nog geen lijkschouwer was. Die moest uit uh, Nederland komen. Is die lijkschouwer ondertussen uh, gearriveerd? Er zijn er vier gearriveerd. Een groep van patoloog-anatomen van het uh, Nederlands Forensisch Instituut... is uh, gisteravond aangekomen op Curaçao. En die uh, zijn, als het goed is, vandaag bezig met de autopsie. Uh, de politie die geeft over een kleine drie uur een persconferentie. En dan weten we meer. Dan weten we meer van die lijkschouwing uh, in ieder geval. En maar hoe staat dat ondertussen met die twee verdachten? Want er zijn twee verdachten opgepakt. Uh, aanvankelijk ook voor een filmpje wat ze hadden gezet op uh, internet. Maar vervolgens werden ze ook als verdachten van de moord uh, aangemerkt. Hoe staat het daarmee? Nou, dat was uh, tot voor een paar minuten nog heel onduidelijk. Hè? Normaal worden verdachten hier om negen uur s ochtends. Het is zes uur uh, vroeger, zoals je weet. Negen uh, uur s ochtends voorgeleid voor de rechtercommissaris. Dat schijnt nu ook gebeurd te zijn. Want ik heb via informele bron nu ondertussen vernomen dat het voorarrest met acht dagen verlengd is. Officieel heeft het OM dat nog niet laten weten. Maar ik hoor het uit verschillende bronnen. Dus ga er maar vanuit dat ze met acht dagen uh, langer moeten zitten. Uh, de motieven om, die, uh, voor, om dat voorarrest te verlengen met, uh, met die acht dagen, dat is me in ieder geval nog niet duidelijk. Um, en uh, dat kan haast niet zijn vanwege de verdenking van de moord, want dat het om een verkeerde grap gaat, dat is toch voor veel, veel mensen hier wel duidelijk hoor. Die verlenging zou dan echt gebaseerd moeten zijn op die bedreiging. Nou ja, en uh, ja, ik zei net, er is een persconferentie over drie uur, dus dan zullen we ongetwijfeld ook meer horen. Goed, de echte informatie laat nog even op zich wachten. En uh, die stille tocht, die wordt ook vanavond, althans Nederlandse tijd, vanavond bij jou gehouden. Dankjewel Dick. Dick Draaier was dat. Wiekel, Friesland. U hoorde het eerder deze uitzending. Er is een ongeluk gebeurd met een oldtimer. De oldtimer is een feesttent binnen gereden. Remco de Vries is van Omroep Friesland. En die is bij de plek van het uh, ongeluk. Remco, um, laten we eerst maar even kijken wat je daar ziet. Wat, hoe ziet het feestterrein eruit? Uh, of voormalig feestterrein ja, feest, moet ik zeggen. Ja, nou, het, het feestterrein ziet er eigenlijk uit als één grote camping... met uh, heel veel caravans en uh, in plaats van uh, ja, nieuwe auto's heel veel auto's. Met uh, ja, eigenlijk aan de voorkant een grote tent van, uh, van, van het plastic tentdoek. En uh, ja, in die tent, daar is het echt, uh, echt misgegaan. Het begon daar buiten. Ja. Uh, getuigen zeggen dat er uh, een, ja, een, een, was een oude in 1938, dat hij nogal wat toeren maakte. Er uh, stapt een man uit en uh, op een gegeven moment, ja, schiet die auto bijna als vanzelf van door. Een wand schiet er weer in. Maar uh, hij kon die auto ook niet meer tegenhouden. Die is in volle vaart de, de tent ingereden heeft daar uh, ja, meerdere mensen aangereden die daar uh, zaten. Het was niet vreselijk druk in die tent. Een half uur ervoor is die tent uh, ja, helemaal vol. Maar op dat moment viel het gelukkig nog mee in die zin. En ja, er zijn dus uh, vier mensen geraakt. Ja, wat ik begreep dat de rally, uh, of de tocht moet je het geloof ik noemen... net begonnen was. Maar zoals jij het beschrijft is dat die, auto, die man uitstapte. En die is vervolgens er nog wel in geslaagd om naar binnen te komen. Weer in die auto. Maar niet in geslaagd om de auto onder controle te krijgen. Dat is in ieder geval één versie die ik hoorde van mensen die net op tijd uh, zeg maar, voor die auto buiten weg wisten te, te, te springen. Het gebeurt ook allemaal wat in een flits, vertelde een, een ander. Dus ja, uh, er is ook een versie, die een, een getuige die heeft gezegd: van, ja, het gas bleef hangen. Ja, en als het gas blijft hangen, dan, dan, haal, dan, dan haal je niet heel veel meer uit natuurlijk met, uh, met oude Engelse remmen. Nee, dan ga je daar inderdaad doorheen. Wat kan jij vertellen over de gewonden? Want we begrepen trauma-helikopters en dat er een aantal mensen misschien wel ernstig aan toe zouden zijn. Ik heb begrepen dat er twee mensen ernstig gewond zijn. De alle gewonnen zijn trouwens al afgevoerd. In ieder geval een van die mensen die is onder de auto geraakt... en is een stuk meegesleurd. Er is ook iemand ja, die is geraakt door eigenlijk een buis. De tent wordt natuurlijk met van die, van die buizen omhoog gehouden... en een van die buizen is ja, kapot gereden... en die is tegen de, de voeten van die man aangeslingerd. En Er wordt ook nog iemand die een bijrijder... Begrepen van de MG, die zou ook behoorlijk gewond zijn geraakt en moesten met een plank uit worden gehaald. De politieman die het mij vertelde, zei het was het nog een geluk dat er geen dak op zat. Dat hoefde er dus niet af. Die auto is dus op enig moment wel tot stilstand uh, uh, gekomen en total los? Nee, dat valt me eigenlijk nog reuze mee. Ik, uh, op dit moment wordt hij op een Bergingsauto geladen. Uh, de pumper is er even voor weggehaald. Er zit al uiteraard wat deuk en dergelijke in, maar uh, het is een redelijk degelijk exemplaar, want het, eigenlijk is er weinig, uh, weinig aan te zien. Een paar deukjes en uh, dan houdt het eigenlijk wel, uh, wel op. Uh, er was meer te zien uh, zeg maar, als je naar de voorkant van de auto keek, waar het tot stilstand kwam, dat lag gewoon op versplinterde plastic overblijfsels van uh, toeltjes en wellicht tafels die uh, onderweg zijn meegesleurd. Ja, voorlopig zijn alle festiviteiten afgelast, want morgen zou er ook een grote rally zijn. Een heuse toch zelfs. En uh, het is nog niet zeker of uh, dat al of niet doorgaat. Dat hangt ook in hoge mate af van de, de toestand van de, de slachtoffers, uh, natuurlijk. Dankjewel voor je verslag, Remco. Remco de Vries was dat van Omroep Friesland. We begonnen deze uitzending met de vraag, zal die brief komen? De brief van staatssecretaris Wekers. Die gaat over de fraude met toeslagen. Staatssecretaris Wekers van Financiën Je moet heel veel antwoorden geven... op heel erg veel vragen van Tweede Kamerleden die deze week zijn gesteld. We hebben politiek verslaggever Peter Blok naar de brievenbus gestuurd. Hij is nu weer even terug om zich te melden. Peter, ik hoef niet de hele inhoud te weten van de brievenbus... maar gewoon antwoord op de vraag, is de brief er? Nee, het wacht is hier nog steeds op die nieuwe brief van Wekers... over de fraude met zorg en huur. Toeslagen door Bulgaren en ook door vele anderen. Want er zijn 280 zaken in totaal... die inmiddels door de FIAT, door de Belastingdienst, zijn afgehandeld. Nou, vorige week maakten wekers het wel heel erg bond met dat, een dat, brief... Na middernacht. hè? Ja kwart over één straks. Nou, zo laat gaat het vandaag uh, niet worden. Ja, zegt da is, financiën, dat, is, is dat de wens of is dat uh, uh, ja, weet de, de dat vader, zeker? de gedachten, yeah. alles, ja. Ja, nou, de financiën uh, zegt dat die brief uh, toch voor acht uur de deur uit kan. Ja, en dan is uh, natuurlijk ook weer de vraag... wat vindt de Tweede Kamer daarvan? Hebben ze nog voldoende vertrouwen in Wekers? Ja, kan hij staatssecretaris blijven of niet? Ja, goed, maar we moeten eerst die antwoorden hebben... En dan komen we pas aan al die andere vragen uh, toe. Maar goed, we blijven wachten voor acht uur. Nou, ik zou zeggen, meld je weer hier op deze zender. We zijn tenslotte de nieuws- en actualiteitenzender vanavond... op het moment uh, dat die brief er is. En uh, anders horen we in Met het Oog op Morgen... wel een mooie samenvatting van jou of een van de collega's. Peter Blok, dankjewel en sterkte met het wachten. Joost heb hekje wachten, zal ik maar zeggen... maar je hebt vast een heel andere stelling vanavond in Avondspits. Nou, wachten is wel het woord waar het om draait uh, ben je ja? zo meteen. Ja, de wachtgeldregeling. Oh, de wachtgeldregeling. Oh, ja, <laughs> ja, je maakt een mooi bruggetje, denk wow. ik. Maar... Dat is wel heel mooi gezegd. Dan maak ik er een wachtgeld van en je hebt het, uh, de juiste hashtag te pakken. Nee, we gaan het over wachtgeld hebben voor politici, ex-politici wel te staan. Je weet het is versopend natuurlijk, hè, vorig jaar. Het is nu gelijkgesteld aan de WW qua duur ja. voor de ex-politici en bestuurders. Maar met name in de gemeente, in gemeenteland is er nog steeds wel, uh, wel ernstig wat er allemaal aan wordt uitgegeven. Minister Plastic heeft er dan ook voor gezorgd gisteren hè, om die wachtgeldregeling voor raadsleden en statenleden af te schaffen per 1 juli. Want dat vind ik ook terecht, hè? voor dat soort bijbanen heb je dat niet nodig. Maar het er zou kunnen gelden voor senatoren. Eerste Kamerleden, waarom zouden die eigenlijk nog wachtgeld moeten krijgen... als ze dat zo uh, maar uh, deels doen in hun uh, bestaan? Maar het is toch vooral voor de grotere gemeenten? Want kleinere gemeenten, ik denk bij jou in de gemeente... krijgen ze toch geen wachtgeld? Absoluut wel. Ook? Oké. Okay. Ja, het is volgens mij uh, het is niet uitgezonderd. Ja, die, die, die, die, die raadsleden en staatleden geloof ik wel uh, niet overal... Nou, is, uh, geldt... ik, ik had me laten vertellen dat de kleinere raadsleden geen uh, wachtgeld uh, oh, kregen. De ja, kleinere de... gemeenten. Nee, dat klopt. Ik dacht dat je bestuurders ook bedoelde, maar die nee. hebben overal wachtgeld. Maar het gaat inderdaad om, om de kleinere gemeentes, maar ik, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik niet eens weet of dat in Capella en geld. geldt. Uh, het gaat er mij al alleen om dat het uh, zo vreemd is dat er zo geheimzinnig over wachtgeld gedaan wordt. Er is altijd weer gedoe over. Dus mijn stelling zometeen Bert is, uh, ik vind dat wachtgeld dus openbaar zouden moeten zijn. Dat je moet kunnen zoeken op naam. Eertmans zit hier nog op wachtgeld. En waarom kan dat eigenlijk niet? Je weet alleen het bedrag, maar de namen die ontbreken. Ik ben niet tegen wachtgeld voor de duidelijkheid. Ik vind dat het noodzakelijk is, dat zal ik zo meteen ook uitleggen. Maar ik vind wel dat het, dat het transparant zou moeten zijn. U hoort een reactie in de show zo meteen van Frits Hoefnagel... ex-raadslid en ex-wethouder in Twee Steden zelfs. En Martijn van der Kooij is er ook bij. Ik stel uw opinie zeer op prijs in Avondspits. Eh, bel dus met 0800 21 of geef het hekje een, een zwaai. Eens of oneens Bert, dat is hem... Uh, of ik WNL. En ik stel dus, maak de lijst van wachtgelders openbaar. Een register. Heldere stelling. Dank je, Succes Dank je wel. Tot zometeen, luisteraars. Tot avond, Wie ondersteunt mijn vader thuis? SeniorService.nl Zin in een vroeg vogelconcert? Van 4 tot 12 mei is de Nationale Vogelweek... van Sovon en Vogelbescherming Nederland.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 Net half zeven geweest. Mijn naam is Freddy van Tijn. De twee vermiste jongens van negen en zeven jaar uit Zeist... zijn nog altijd spoorloos. Burgers en politie hebben in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug gezocht. Even leek het erop dat er een spoor was... toen iemand bij de politie meldde dat in het bos bij Doorn... een stuk grond was omgewoeld, Maar dat bleek loos alarm.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 De voetballer van 14 die vast zat omdat hij een tegenstander in het gezicht had geschopt, is vrijgelaten. Het OM wilde hem laten vasthouden voor poging tot doodslag, maar dat ging de rechtercommissaris te ver. De jongen mag voorlopig geen contactsport zoals voetbal beoefenen. En in Düsseldorf zitten twee Nederlanders al 2,5 maand vast vanwege mogelijke betrokkenheid bij het hekken van creditcards. De vrouw van 56 en haar zoon van 34 werden betrapt toen ze geld uit de muur haalden met valse bankpassen. Er zou sprake zijn van een grote bankroof waarvoor ook in New York mensen zijn opgepakt. En waarbij in totaal wereldwijd 35 miljoen euro werd gepind. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En voor het weer zit hier Gerrit Hiemstra. In het oosten van het land komt nog een enkele bui voor. Maar die vertrekken naar Duitsland. Vanavond is het droog en ook vannacht blijft dat zo. Wel neemt de bewolking toe. In het oosten en zuidoosten komen nog enkele opklaringen voor. De temperatuur daalt naar een graad of acht. En morgen is een dag met veel bewolking. En ochtends passeert een front met regen. Morgenochtend bereikt de eerste regen om een uur of zeven het westen van Zeeland... en trekt dan verder oostwaarts. Morgenochtend regent het dus in de westelijke helft van het land... en morgenmiddag vooral in het noordoosten en oosten. In het zuidwesten ontstaan later weer enkele buien... En de grootste kans op zon is morgenmiddag in het noordwesten en in het zuidoosten van het land. De temperatuur stijgt morgen naar een graad of 12 in het noordwesten tot 15 in het zuidoosten en oosten. De wind is morgen matig boven land en vrij krachtig aan zee en op het IJsselmeer. En s ochtends waait hij uit het zuid-zuidwesten. In de middag ruimt hij wat naar een meer westelijke richting. Later in de middag neemt de wind in het zuidwesten aan zee toe naar windkracht 6.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 Verwaal vuurwerk op radio 1 met verkeer van rechts en links. Dit is Avondspits. Bel WNL 0800 1121. Goedenavond. 10 voormalige ministers en 113 ex-Kamerleden kosten samen vorig jaar ongeveer 4 miljoen euro aan wachtgeld. Niemand weet wie het zijn en hoe lang ze er al op zitten. En dat vind ik vrij raar. Ik heb geen moeite met het principe van wachtgeld. ...zei het dat ex-bestuurders en politici het zo kort mogelijk zouden moeten gebruiken. Dus niet voor een uitgestelde zeilvakantie rond de wereld... ...maar puur als korte overbrugging naar een nieuwe baan. Zelf verbruikte ik destijds, mijn, tussen mijn onverwachte einde in de Tweede Kamer... ...en mijn nieuwe baan negen maanden wachtgeld. Ik kan u verzekeren dat dat ruim onder het gemiddelde lag. Ik snap niet waarom er zo geheimzinnig over gedaan wordt. Politici moeten zich er helemaal niet voor schamen. Wachtgeld hoort bij het risicovolle vak. De hondenbaan die van de een op de andere dag op het spel kan staan. Ex-Kamerleden zijn niet populair op de arbeidsmarkt, zeker niet als je van de flanken komt. Bijvoorbeeld van SP, PVV of LPF, zonder politieke banenmachine binnen handbereik. Maar ik ben voor transparantie. Wie zit er op wachtgeld? Openbaarheid scheidt het kaf van het koren, geeft de belastingbetaler inzicht... en is een prima stok achter de deur voor ex-Kamerleden en bestuurders... om snel weer een nieuwe baan te vinden. Maak de lijst van wachtgelders dus maar openbaar. Wel WNO. 0800 1121. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Avondspits. Ik krijg een smsje van de grafier hier van Capelle om eens even te kijken of het daar nou wel of niet gold. Nee, wij kennen geen wachtgeldregeling, zegt onze Thea de Mik. Dat betekent dat we in en IJssel, zoals ik net tegen Bert zei, niet beschikken over die uh, wachtgeldregelingen voor raadsleden. Die dus nu worden afgeschaft ook uh, door uh, Ronald Plasterk. Uh, het gaat mij om de wachtgelders zelf. En waarom zouden die eigenlijk niet gewoon op naam uh, te zoeken moeten zijn, te vinden moeten zijn uh, in een Gisteren, openbare gisteren. Het lijkt me heel, heel, heel logisch. Kijk naar Jim van Bemmel, Kathleen Ferrier, Hero Brinkman of Henk Bleker. Zitten ze nog op wachtgeld of niet? Misschien worden ze in de grote naam genoemd in de groep van ze zitten erop... terwijl ze er al helemaal geen gebruik meer van maken. Het is eigenlijk van alle kanten een positief verhaal om dat openbaar te maken. We hebben er veel gebeld, moet ik u zeggen, ex-politici, of ze op wachtgeld zitten... Richard Janssen, de directeur, is er druk mee bezig geweest... maar weinigen wilden reageren. Uh, eigenlijk niemand. Tenminste, eentje hebben we gevonden. Frits Hoefnagel. Hij komt zometeen in de show voorlangs... en u kunt inmiddels ook meedoen. 081121 0800 1121. Maak de wachtgeld dus openbaar. Ben zegt mij, maar, Eertmans op Twitter... waarom niet reguliere WW toepassen voor politici? Dat is, even voor de duidelijkheid, dus het geval. Hè? Ze hebben net zo lang recht... die drie jaar en twee maanden als een WW-uitkering duurt. Maar politici hebben geen betrekking. Die krijgen een vergoeding voor hun werk. Dus die niet in het WW-systeem. Dus dat is even voor de duidelijkheid. Het is wel gelijk getrokken inmiddels. Peter Seurissen zegt... Eerdmans, buiten het openbaar maken... moet de periode gelijk getrokken worden met andere ambtenaren. Dat is dus ook gebeurd inmiddels. Het gaat er mij om. Maak duidelijk wie het zijn. Ik ga naar de eerste bel uit Zwolle. Die luistert naar de naam Martijn Wiersma. Goedenavond. Dag Joost. Goedenavond. Martijn Wiersma. Dag, Joost. Dag Joost. Ja, ja nee. Uh, ik ben het uh, volledig eens met de stelling. Uh, alles moet openbaar worden. Maar waarom niet de stap verder? Gaat, ja, hoe ver? Nou, in zoverre, zou je niet de onderscheid kunnen maken tussen überhaupt openbaar maken van salarissen tussen het privaat en het publieke sector? Ja. De publieke sector is toch het geld wat alle belastingbetalers opbrengen. Maar dan zou je niet gewoon mogen zeggen van gewoon nou privaat is privaat, maar publiek, uh, wat doen uh, alle, alle plasmetallers met uh, datgene wat we uitgeven. Ja, ja. En uh, wat doen al mensen daarmee? Jij zegt ik druk op de knop directeur-generaal Verkeer en Waterstaat, om ze even iets te noemen. En daar komt een salaris, een naam bij en een salaris. En hetzelfde geldt voor een, een Matthijs van Nieuwkerk enzovoort. Bijvoorbeeld, alles wat gewoon uh, privaat is, is uh, privaat. Het is ja. gewoon heel mooi afgedekt, afgedekt maar alles wat uh, gewoon het publiek is, ja, uh, en maak het gewoon allemaal, all, uh, allemaal overblaasd. Alles overblaasd. Dat ik aan mijn uh, buurman die, die in de zorg zit. Noem maar wat. Ik, ik, nou, het is een volgende stelling wellicht, uh, moet ik je zeggen Martijn. Het zet, zet me aan het ja. denken, maar wat mij betreft beginnen we met de wachtgelders. Daarvan zeg jij, daar is niks op tegen. Uh, op zich niet, nee. Het uh, is terecht, uh, die mensen krijgen vergoeding, het is geen betrekking. Uh, die mensen mogen inderdaad gewoon echt eventjes verzekerd uh, uh, zijn van bepaald inkomen, tot een, een bepaalde hoogte, ja. uh, maar ook zo snel mogelijk uh, aan het werk, zoals uh, iedereen. Goed, hè, Martijn. Niet dat ja. Wat, ja, niet wat, uh, wat hij deed, dat geen werk is, maar uh, iedereen mag gewoon, uh, gewoon uh, eventjes uitzetten tot de volgende zekerheid. Uh, en zo snel mogelijk weer een reguliere betrekking. Ja, gewoon een overbrugging. En daar, daar moet het wel voor dienen. Dat, dat zeg je eigenlijk. Absoluut. Martijn, ja, absoluut. Ja, ja, dankjewel Martijn. Martijn Wiesel. Maar Ik heb overigens luisteraars altijd in de Tweede Kamer gepleit voor een jaar maximaal. Dat, dat moet toch mogelijk zijn om binnen een jaar, zou je zeggen, een, een nieuwe betrekking te vinden. Uh, maar dat, uh, dat heeft het nooit gehaald, dat voorstel. Bas Hendricks twittert, het wachtgeld volledig afschaffen. Gewoon WW, verder niks. Uh, Jan Boluit zegt, Eerdmans, waarom geen openbare register voor alle werklozen? Uh, dat komt in de buurt van het voorstel van Martijn, die we zojuist spraken. Heng van Handel uit Amsterdam. Reageer. Goedenavond. Ik wilde zeggen... Ja, ik hoor nu uh, geen wachtgeld, alleen WW. Uh, die mensen moeten wel bedenken dat de bestuurders niet de rechtspositie hebben... die gewone werknemers hebben. Ze kunnen van het een op het andere moment worden weggestuurd. Niet om, vanwege wanprestatie, maar vanwege een inhoudelijk politiek conflict. Dus daar hoort een aparte regeling bij, vind ik. Maar waar ik, waar ja, ik eigenlijk ja, goed op, punt. Waar ik eigenlijk voor bel is dat die hele wachtgeldproblematiek... of tenminste het uit de hand lopen daarvan... zoals dat nu uh, aan de kaak wordt gesteld, is ontstaan... door het stelsel van Dowian jan Elzinga, het uh, dualisme. Daarmee zijn de raadsleden en de statenleden... buiten het bestuur geplaatst. En feitelijk is hun enige greep op het bestuur nog... het wegsturen van bestuurders, waarvan dus... Ja. veel meer gebruik Gebeurt wordt gemaakt meer. dan Klopt. voorheen. Zeker. En ik wil niet met uw onderwerp aan de haal gaan, maar ik wil u uh, uh, uh, in overweging geven om daar eens een keer apart een uitzending aan te wijden. Ik denk dat dit een heel slecht systeem is, het systeem van Helsinga, en dat we veel beter terug zouden kunnen naar het oude uh, co-bestuur door de raad. Ja, het is een hele, data. absoluut een andere discussie. Ik, ik, ik hou van die discussie, het dualisme. Uh, ik ben er niet een groot voorstander van. Althans, er zijn voor en nadelen aan het systeem verbonden. Bijvoorbeeld dat je wethouders van buiten kan krijgen. Dat ben ik uiteindelijk zelf ook geworden. Dat vond ik een ja. groot, groot voordeel van, van de elsinga uh, uh, discussie Maar u heeft gelijk. Het heeft misschien wel tot veel meer uh, wrevel en nijd en geleid... ...en tot het vertrek van meer uh, wethouders en misschien ook wel raadsleden. Dus het is een discussie waard, Henk van Aandel. Bedankt. Oké, okay. okay, ja. uit Amsterdam was dat. Er zijn luisteraars maar liefst twee lijnen vrij. Dus als u nu belt, 0800 1121, komt u bij mij live in de show hier op Radio 1. Avondspits gaat over wachtgeld. Ik zeg, maak de lijst van wachtgeld dus gewoon openbaar. Druk op de knop. Wie zit erop, wie zit er niet op? Dat maakt het eigenlijk voor iedereen duidelijk. En scheidt ook het koren van het kaf, om zo te zeggen. Jan Bert uh, twittert mij, dat kunt u ook doen op hashtag eens, hashtag oneens. Dan zit u op Twitter. Hij zegt Eerdmans oneens, niet gebruikers, maar huidige politici aanspreken. Want die zijn verantwoordelijk en kunnen zich verantwoorden. En Mire, Mia, Mia Livensky zegt mij Eerdmans volledig eens. Ik heb toevallig net de wachtgeldregeling in de gemeente Spijkenisse opgevraagd. Het antwoord duurt overigens wel eventjes. Ik ga even naar Martijn van der Kooi, onze binnenhofwatcher... Goedenavond Martijn. Ja, Goedemiddag, goedemiddag Goedenavond. Uh, Martijn, uh, er is altijd veel commotie. Ook in Politiek Den Haag over wachtgelden. Dat oh. begon in mijn tijd al met Philomena Bijlhout... die toen na negen uur aftrad en twee jaar wachtgeld mocht ontvangen. heeft ze overigens niet gedaan. Um, maar dat, dat is altijd gedoe. Um, mm -hmm. En tegelijkertijd merken wij het is een taboe om erover te praten. Want als je ze belt, de ex-Kamerleden, de gewezen bestuurders... liever niet, geen tijd, um, mm. enzovoort... Ja, ze schamen zich eigenlijk een nee, beetje, ja, hè, volgens ja, mij. Want ja. ze krijgen natuurlijk geld van ons, de belastingbetalers. Ze hoeven daar in principe, behalve dat ze tegenwoordig een sollicitatieplicht hebben... hoeven ze daar niet zo heel veel voor te doen. Ik bedoel, uh, ja, als je gewoon niet heel erg enthousiast bent om aan het werk te komen... dan kun je dat wel even rekken natuurlijk. En uh, ik denk dat ze daar niet heel graag over willen praten. Nee. En wat ik, wat ik ook weet van sommige Kamerleden, uh, is dat ze echt... Na een Kamerlidmaatschap van bijvoorbeeld acht jaar. volledig. Uh, ja, hoe moet je zeggen. qua energieniveau uh, heel laag uh, zitten. omdat het echt slopend kan zijn. en dat ze ook zoiets hebben van. ja, ik wil gewoon een jaartje. eventjes uh, mijn hoofd leeghalen ja. en niks doen. maar als je dat op de radio gaat zeggen. ja, wat denken mensen. als een Tofik Dibi of een Femke Halsema uh, dat gaat roepen. Dan denken ze, ja, van mijn geld, uh, hallo. Nou, precies. Uh, dat, uh, maar even niet. Dat is dus ja. ligt allemaal heel gevoelig. Maar ja. de laatste wethouder in Utrecht, die eerst dacht... nou, ik, ik stop er zelf mee, ik wacht eventjes en dan kom ik... nou, die wist niet zo gauw als ze kon... heeft ze dat toch uiteindelijk geweigerd zelf, dat wachtgeld. Ja, dat ze, dat, klopt, ze, dat, dat klopt. werkt klopt. tegen je natuurlijk in de publiciteit. Ik ken oud-Kamerleden die gewoon echt rond de wereld zijn gaan zeilen op wachtgeld. Want die denken, ja, ik neem het er even van. Kijk, dat ja. wil je gewoon niet. Nee, nou ja, het is natuurlijk belastinggeld... En... Uh, ik vind dat, ah, als we het over de stelling hebben, ben ik het helemaal mee eens. Want ik vind dat duidelijk moet zijn uh, naar wie dat geld gaat. En dat we als belastingbetalers uh, dus ook iemand kunnen aanspreken op van... hé, hey, uh, zou je niet wat actiever mogen zijn of zou je niet moeten solliciteren? Dat ze ook die druk gaan voelen. Ja, dat gebeurt nu hè, trouwens. Uh, Sollicitatieplicht ja, is er ja, natuurlijk ook. Dat is ook een groot wel, voordeel, zeker. Maar als je een register hebt waarin ik zie dat... Uh, mijn buurman of iemand die ik ken... die in de politiek zat of in de gemeenteraad... Of, of wethouder was geweest... dat ik zie dat hij wachtgeld krijgt... en hoeveel dat is, want het kan best oplopen... die bedragen, nou dan... dan heeft dat een effect ja. op die persoon... dat iedereen dat kan zien. Namelijk een aanmoedigend, aansporend effect... Lijkt aan, mij uh, ook. Aan het werk. Wat zouden tegen? zouden mensen zeggen... dan gaan de, op een gegeven moment... Uh, die, die man krijgt hele nare brieven? Uh, nou, dat, dat zou eventueel kunnen... maar ik vind... Dat het een algemeen principe is dat wat door de belastingbetaler wordt betaald, dat het ook openbaar moet zijn. Ja, dat... en in Nederland Precies. zijn we niet zo heel erg sterk daarin, hè? want heel veel zaken zijn dan uh, wel openbaar. Tenzij het de privacy van mensen aantast, mm -hmm. tenzij ja, er zijn altijd heel veel, heel veel mitsen en maren. Maar ik vind in dit geval dat daar helemaal niks op, uh, op nee. tegen hoeft te zijn. Blijf ja. nog even aan de lijn, Martijn. Dan kun je nog kan je nog reageren op andere luisteraars. Uh, u kunt nog meedoen, 0800, 1121. En uh, dan ze kunt u reageren op mijn stelling. Maak de lijst van wachtgelders openbaar. Ik ben benieuwd. Op lijn 1 is een gemeenteraadslid uit Aalburg. Goedenavond, Henno Timmermans. Ja, goedenavond, Joost. Met uh, Henno Timmermans. Hallo. Gemeenteraadslid uit uh, Aalburg, inderdaad. Uh, ja, ik ben het eens met jouw stelling uh, dat het openbaar gemaakt kan worden. Alleen, uh, ik wil even een vorige spreker nuanceren... want die zei dat... Er, die had het over gemeenteraadsleden en wachtgeld. We willen één ding even duidelijk zijn... dat een gemeenteraadslid, wat ik dus zelf ook ben... is hmm. gekozen door het volk... en die kan dus onmogelijk door iemand weggestemd worden... of uh, uit zijn functie uh, verwijderd worden. Dat geldt ook voor statenleden. Ja, dat, dat is juist. Dan, uh, ja. ja, dus eigenlijk als je die dus op, uh, ja, op een WW zet... kijk, ik vind een, uh, een, een wethouder of een burgemeester... die uit zijn functie wordt ontheven... dat die uh, wel recht heeft op, uh, ja. op uh, wachtgeld. Want ja, die man die kan per direct ontslagen worden. Een raadpunt is, is vier jaar gekozen. Ja. En ja, die, uh, die kan alleen zelf opstappen of dat ja. hij nou oneenigheid in zijn eigen partij heeft. Of ja. dat hij het nou uh, leuk vindt of niet. Nee, dan moet je het heel bond maken. Maar Henno, dan ben je het dus wel van harte eens met minister Plasterk. Die dat heeft uh, afgekondigd, hè? Ik ben het niet vaak eens met meneer Plasterk. Maar in deze zin wel. Ja, ja nee, er is ook weinig commentaar opgekomen. Ik denk dat iedereen het wel vrij logisch vindt. Helaas ben ik het ermee eens met hem. Oké, okay, met henno, hou je haaks daar in Veen en ja. uh, in Aalburg. Oké, okay, tot een volgende keer. U kunt dus mee twitteren, hashtag eens of hashtag oneens. Paul van Wens twittert op mijn stelling. Maak, uh, die wachtgeld dus gewoon openbaar, op naam, zoekbaar, vindbaar. Uh, die zegt opvallend, maar eens. Maar dan vanaf zes maanden geven ze de kans wat te zoeken. Dat is op zich niet zo gek. En Cameron Oela, mijn gewaardeerde collega-presentator... Op Radio 1, die zegt Eerdmans Eens... zolang dat niet zo is, moet dit de oproep zijn aan oud-Kamerleden. Toon initiatief, maak eigen wachtgeld bekend. Kijk, dat is ook nog eens een mooie, mooie oproep misschien... dat ze cameraan daarin gaan volgen. En Gertjan Lammers zegt Eens, deze mensen kunnen waarde teruggeven aan de maatschappij. Het is geen naam- en shame-lijst. Neem shame-lijst, daar ben ik het ook mee eens. Aad Bleukens uit Noodorp. Ja. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Ik denk dat het uh, handig is als... Uh... Uh, bestuurders, uh, politieke mensen, als ze uit hun ambt gezet worden omdat ze zelf fouten maken of omdat ze zelf uh, dingen uh, verkeerd doen, gewoon geen wachtgeld. ze het ze we... hun best doen. Ja. hetzelfde geldt voor iemand die uh, ontslagen wordt in het bedrijfsleven. Zolang jij uh, je best doet en normaal werkt, is er niks aan de hand. Als jij een greep in de kast doet bij een winkelier, word je op staande voet ontslagen, ja. dan heb je ook nergens recht op. Maar Aad, ma maken zij duidelijk wanneer maakt een politicus het te bond, waardoor hij recht op wachtgeld zou moeten verliezen? Nou, er zijn denk ik legio voorbeelden van. Mensen die, een politicus die de Tweede Kamer bewust onjuiste informatie geeft. Gemeentebestuurders die projecten aangaan die, waar ze helemaal geen verstand van hebben. Die de burger alleen maar geld kost. Ja. Uh, we hebben in Noordorp een politicus, een uh, uh, wethouder, die rotzooit aan met vrouwen. Nou, die uh, verliest uh, steeds meer taken. Die zal over een tijdje wel op straat gezet worden. Mm -hmm. Ja, uh, moeten we die man maar dan uh, vervolgens stoppen? Nou, uh, dan ja. hoeveel jaren wachtgeld Aad, ik snap helemaal je punt. Ik vind trouwens ook mensen die vrijwillig zeggen, ik stop er even mee, dat die ook eigenlijk geen wachtgeld zouden moeten gebruiken. Want het gaat er juist om dat mensen onverwacht, hè, een Frans Wekers misschien, die de toch vanaf moet en dan zit je eigenlijk gewoon met de gemakken peren. Maar, maar Aad, moet er dan een rechter komen die daarover gaat oordelen wat jou betreft... wanneer je wel of niet wachtgeld mag krijgen? Nou, rechters die hebben het wel druk zat, denk ik. Ik denk dat als je een goed reglement opschrijft... waarom zou dat nou voor gewone particuliere mensen die een baan hebben... waarop kan het daar dan wel geregeld worden? Waarom moet die mensen gewoon voldoen aan de richtlijnen van het uh, UEV... Hmm. opgesteld door de politiek... En waarom kan een, een politicus uh, uh, maar zijn gang gaan? Ja, helder. Aad... Gewoon regel, regel ja. opstellen, Oké, okay, Aad Bleukens, dankjewel. Hans de Boer twintig mij, Eerdmans uh, en Frits Hoevennagel. Hebben jullie ooit wacht ontvangen? Nou, ik zal het zo aan Frits vragen. Mijn, uh, mijn wacht is inmiddels duidelijk. Uh, Karin van Os uit Den Bosch. Ja, dat klopt met Karin van Os uit Den Bosch. Ik wil even, even zeggen, als een wethouder ergens anders burgemeester wordt en die krijgt wat honderden euro's minder, nou ja, die hoeft dan toch geen wachtgeld meer te krijgen. Ja, die wordt, dat wordt aangevuld. Dat gebeurt vaak overigens. Hè? Dat we, grote wethouders zeg maar, worden burgemeester in een kleinere gemeente... en dan laten ze dat aanvullen met hun wachtgeld vanuit de grote dat stad. klopt. Dat weet ik maar. Iemand anders in de gewone maatschappij krijgt ook niet meer... als hij een andere baan aanneemt. Daar zit wat in. Dus ja. dat is niet eerlijk. Oké, okay, nee, dat is helder. Dank u wel, mevrouw Karin van Os. Ik ga naar Frits, Frits Hoefnagel, gewezen wethouder te Den Haag en Amsterdam. Goedenavond, Frits. Ja, Joost, hallo. Daar is hij weer. Uh, ja. Frits, meteen de, met de knuppel in de hoenderhok. Uh, zit jij nog op wachtgrond? Uh, nee, nee. Al een tijdje niet meer. Ik ben in uh, ja. 2011 ben ik de gemeenteraad uitgegaan. Uh, in mei was dat, en toen heb ik in september mijn wachtgeld laten stopzetten. Want ik was mijn eigen bedrijf begonnen, dat bedrijf heb ik nog steeds, Frits vanavond, ja. City Marketing en Communicatie. Dankjewel. En, uh, en daar had ik inmiddels zoveel opdrachtgevers dat uh, uh, ik ook simpelweg geen recht meer heb op dat wachtgeld. Aha, je, je boert goed in het, uh, in het city marketing gebeuren, begrijp ik. Ja, da daarmee weet je in ieder geval dat ik meer dan 80% ja. uh, verdien van mijn uh, laatste wethouderssalaris. Heel ja. knap, heel knap, heel knap. <laughs> maar dat klopt, want dat zit er maar. Ook Den Haagse uh, raadsleden krijgen misschien ook een brokje wachtgeld nog, of niet? Was dat bij jullie ja. nog zo? Nou, dat is volgens mij nu afgeschaft. Uh, dat speelde namelijk op een gegeven moment... dat er uh, dat ook raadsleden... Ja, dat, uh, is... Wachtgeld, nee, dat is net afgeschaft. Dat is net afgeschaft, maar ik dacht... Dat en... dan... Ja... ja. En dat was, was eigenlijk een beetje een rare uh, situatie. Ja. Uh, want ja, weet je, dat is dan een part-time uh, baan die je er echt uh, uh, naast doet... en dat je daar ook nog wachtgeld uh, ja. uh, uh, voor krijgt. Bovendien, een wethouder, zoals je net uh, uh, omschreef... Uh, hè, en dat geldt ook voor ministers en, en staatssecretarissen... die kunnen heel onverwacht opeens hun baan kwijtraken. Voor een gemeenteraadslid geldt dat niet. Nee, dat zei, dat zei een andere beller ook al. Dat is absoluut een groot verschil. Hé, hey, Even over het, het register wat ik eigenlijk bepleit. Uh, Zo'n openbaar register, waar kan je gewoon zeggen... Frits, hoefnagel met een H. Uh, zit hij er nog op of niet? Uh, Herro Brinkman, ja of nee? Is dat niet een goed idee, van jij? Nou, ik vind het op zich um, wel een, een idee. Alhoewel het niet uh, helpt om het verder openbaar te krijgen. Want het is allemaal openbaar. Uh, ik heb zelf als wethouder van personeel en organisatie ook uh, jaarlijks uh, overzichten gestuurd naar de gemeenteraad. van wie heeft hoeveel wachtgeld. Nee, gereden. meen je dat? Want dat is landelijk maar, niet zo, ja. hè? Je kunt, ja. niet achter, nee, maar... je kunt er niet achter komen of de Mos, om eens een dwarsstraat te noemen. of die nog op wachtgeld zit, ja of nee. Nu. Nou, ik ga je dat. Op zich kan je daar trouwens best wel achterkomen hoor. Want een, een journalist doet gewoon een bopverzoek: uh, nee, je krijgt je geen namen. Je krijgt geen namen. Je krijgt geen namen. Je krijgt alleen nou, bedragen. In, in, in in Den Haag hadden we dat in ieder geval wel. Ik hm. heb echt uh, gewoon met, met naam en uh, toenaam, staat ook elk jaar uh, okay. uh, staat daar weer een uh, overzichtje van. Ik vind het ook helemaal geen schande nee. dat mensen wachtgeld krijgen. Dus Precies. wat mij betreft mag dat openbaar zijn. En zo'n register kan dan nou juist helpen. Stel nou dat iemand in de gemeente X niet doorgaat als uh, uh, uh, wethouder. En jij hebt in de gemeente I iemand nodig met die capaciteiten. Dan is het toch hartstikke goed om te weten van, hé, hey, die kan ik daar misschien wel eens uh, uh, dat voor Vragen, ja. Dan doet iemand ook weer wat voor zijn geld. En als je naar het landelijke kijkt: het opmerkelijke is dat de partij die het meeste uh, uh, uh, herrie schopt over uh, uh, wachtgeldregelingen. De SP? Dat heet de PVV. Oh. Ja, ja, de SP die heeft er ook nog wel eens een handje van, hmm. maar de PVV die heeft altijd een hele grote mond daarover. Ja, dat klopt. Dan hebben we verkiezingen gehad in de Tweede Kamer. Er zijn uh, PVV'ers die zijn hun baan kwijtgeraakt en geen van die uh, PVV'ers heeft zijn wachtgeld laten stopzetten. Nee, maar dat is een doodlopende straat. Als je PVV op je CV hebt staan, dat, dat is een dead end, toch? Ja, maar het is dus de partij die, die keer op keer ja. anderen verwijt dat ze uh, gebruik maken van zo'n uh, wachtgeldregeling. Uh, die partij maakt zelf het meest gebruik van het ja, wachtgeld. Ja, dat, dat zit op, op iets heel, heel hypocriet bij, zeg je. Dat ja. is absoluut Nou, dat zou je met zo'n register. natuurlijk ook boven tafel kunnen krijgen. Opvallend ja. is wat je net zegt, jij en ik zijn er vrij open over. Ik heb ook gezegd, ik heb negen maanden wachtgeld gehad als oud Kamerlid. Bijna niet. Ik kan zeggen, behalve jij Frits, hebben wij geen ex-Kamerlid kunnen. Uh, ...spreken uh, vandaag, die zei ik wil daar wel iets over zeggen op de radio. Ze zijn er allemaal besmuikt, geheimzinnig over, vinden het lastig. Het is heel erg een taboe om erover te ja, hebben. maar ik, ik vind dat uh, uh, raar, want uh, als je niks verkeerd uh, hebt gedaan... Uh, ...waarom zou je er dan niet open over zijn? Die regeling die bestaat, niemand zit volgens mij voor zijn lol in een wachtgeldregeling, want daar wil je eigenlijk zo snel mogelijk uh, vanaf. Nee. Tenminste, ik mag hopen dat dat uh, voor iedereen geldt. Ja. Uh, ja, ik heb het uh, uh, gehad totdat ik weer voldoende verdiende om, uh, om het stop te zetten. En dat was uh, wat mij betreft uh, zo snel mogelijk. Nou, ja. dat is best goed gelukt. Nou, zeker. Daarvoor nogmaals mijn uh, complimenten en gelukwensen, Frits Hoefnagel, <laughs> Dankjewel nou <laughs> okay. voor je reactie en een heel fijn weekend. Oké, okay, ja, oké. Okay, Frits, ja, merci. Daag. Overigens moet ik zeggen, van de eindredacteur Boris uh, van der Ham hebben we wel... Uh, bereid gevonden om te reageren, maar die kon niet. Dus dat was even een punt Overigens hebben we niet alle ex-Kamerleden ook kunnen bellen. Maar degene die we belden, wilde niet meedoen. Uh, we gaan naar Melkveehouder, want die wil ook zijn mening geven op lijn Meneer Hemming. Ja, dat klopt. Ja, ik vind het uh, heel grappig dat de politici, als het uh, om de eigen privacy gaat, dat er niks uh, openbaar mag worden, zoals wachtgeld. Ja. We hebben zelf als Melkveehouder, krijgen we heel veel eisen. Met compensatie daarvan hebben wij inkomenssteun. En dat moest voor een aantal jaren terug allemaal openbaar worden. En dat is ook privacy-schending. Uh, ja. Ik vind dat wel vreemd dat de politici ook zichzelf dan in één keer wel heel moeilijk doen. En als mm. het om een ander gaat, zijn ze allemaal heel makkelijk. Vindt u niet, dan? Ja, dubbelzinnig. Ja, dubbelzinnig. Dat is een goed voorbeeld, meneer Hemming. Absoluut. Dus uh, de dus wachtgeldregelingen ook openbaar maken. Openbaar maken. Ja, zijn we het eens. Meneer Hemming, dank u zeer. Ik ga naar Ernst Schreurs uit Vinkenveen. Meneer Schreurs. Goedenavond. Ja, goedenavond. Zegt u maar. Ja. Ja, en ik vind het een onzinnige gedachte om die lijst openbaar te maken. En waarom? Ja, de achterliggende gedachte die ik net een van de insprekers hoorde formuleren was dat je dan kunt zien, onder andere of mensen die een uitkering krijgen, in dit geval wachtgeld, uh, wel hun best doen om een baan te vinden, dat zou ook gelden voor iedereen die een WW-uitkering krijgt. Ja. Zouden we die allemaal openbaar moeten maken en gaan we elkaar allemaal controleren om te kijken of je buurman wel zijn best doet om een baan te vinden? Dat zit ja. Dat moeten we niet hebben. Nee, daar zit dat in. Alleen bij wachtgeld is er nogal veel commotie over. Ik denk ook wel eens heel erg terecht door wat er, uh, wat er gebeurt. Ja, uh, da dan, dan zou het daar ook weer je... zijn voor die openbaarheid... het feit dat er commotie over is en niet, doordat, nee. en niet het feit nee, dat er nee, nee over is. Nee, nee, nee, nee, juist niet. Omdat de mensen die op wachtgeld zitten en daar inmiddels van af zijn... dat je die ook daarmee openbaar maakt. Dat, dat, dat scheidt het kaf van het koor. Mensen die drie jaar lang op wachtgeld zitten... Kan je, en die zitten uh, zeg maar bij een partij waarvan je denkt... nou, dat, dat moet, daar moet toch een baan te vinden zijn, ook buiten de politiek... dan denk je... Hé, hey, waarom duurt het zo lang? Ik vind het toch een goed, uh, goede stok achter de deur. Ja, ja maar omdat die mensen op wachtgeld zitten wil niet zeggen dat ze daarom niet proberen een andere baan te vinden. Ook zij weten dat het eindig is en dat ze verder moeten. Ja. En dan ja. Gaat, de, gaat de publieke opinie bepalen of iemand dat nou binnen een half jaar een nieuwe baan moet hebben gewonnen of binnen een jaar. En als de publieke opinie dat dan niet goed genoeg vindt, dan gaan we daar ook nog een oordeel over. Nou, misschien wel. De... En misschien is dat dan ook wel terecht. ja. Ja? Dat, dat, dat, nee. dat denk ik dus niet, omdat okay. de situatie waarin de mensen vandaan komen, en al inspreker zei dat ook, niet dezelfde is als van iemand uit het reguliere bedrijfsleven. Meneer Scheurs, we zijn het oneens. om om andere redenen in die wachtgeldregeling terechtkomen, ja. en dan moet je ook een andere regeling voor treffen. Oké, okay. meneer Scheurs, dank u okay. zeer. Uh, we gaan naar Arjan Terra uit Eibergen. Ja, goedenavond. Arjan. Ja, ik ben het niet met jou eens. En vertel. Ik, uh, nou, ik, ik denk dat het een bepaalde prijsbeschikking voor die mensen ook geldt, net zoals voor iedereen geldt. En als je dat openbaar maakt, waar, waar eindig je dan? Defensiepersoneel, waar op weggeld staat, mm. uh, andere mensen die een uitkering ontvangen. En er zijn meer mensen die op weggeld staan. En je kunt niet alleen maar zeggen, we gaan nou die kleine groep uh, onderscheid maken. Ja. En we gaan dat openbaar maken. Ik vind, politici, politici steken hun nek uit. Dat zouden ze dus ook moeten doen na, nadat ze de politiek verlaten hebben. Dat is eigenlijk ook een, een drijfveer uh, drijf erachter waarom ik ervoor pleit, meneer Arnterra. Overigens bedankt. En de lijn schuurde een klein beetje, dacht ik, te horen. Um, we, zijn, we zijn er alweer helemaal doorheen, uh, Luisteraars. De avondspits van deze vrijdag zit er weer op. Ik zal nog zeggen dat op Twitter kunt u doorgaan, want dat vind ik mooi. Uh, Twitter.com en dan hashtag eens, ik oneens. Dan kunt u de reacties uh, teruglezen. Wij gaan u verlaten voor Brands met boeken zometeen hier op Radio 1. Omroep WNL is zondagochtend weer paraat met een nieuwe aflevering van Eva Jinek op zondag. Daarin zijn vanaf half tien zangeres Wende Snijders en politiek commentator Paul Janssen in de uitzending. Zondagochtend dus afstemmen om half tien op Nederland 1. Volg ons als u wil op twitter.com slash avondspits of het Eerdmans. En dan kunt u ook kijken wat er vanavond allemaal weer gezegd is. Die uitzending zullen wij voor u op Twitter zetten. Maandag zijn we weer terug, hier om half zeven op Radio 1. Fijn weekend en graag tot dan. Dan kom je tot twee dingen. Toe pengen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Fraude, corruptie en nu ook moord op Curaçao. Zakenman Jacob Gelddekker idealistisch groot investeerder op Curaçao is kritisch over het eiland. En hij was geen fan van de vermoorde politicus Wiels. Dat is een fascist. En die wil rassenzuivering. En de joden moeten eruit. En iedereen die blank is moet eruit. Enzovoort, enzovoort. Jacob Gelddekker over zijn haatliefdeverhouding met Curaçao. Twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.